Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Trump heeft onderweg naar de Super Bowl vanuit de Air Force One herhaald dat hij Gaza wil kopen. Van wie hij het dan zou willen overnemen, zei hij er niet bij. Hij zegt dat alles gesloopt moet worden en daarna opnieuw opgebouwd moet worden. De Air Force One vloog ook over de Golf van Mexico, onlangs door Trump ongedoopt tot Golf van Amerika. De gezagvoerder van het vliegtuig was er blij mee... Ladies and gentlemen, if you could please direct your attention out the right side of the aircraft. Air Force One is currently in international waters. For the first time in history, flying over the recently renamed Gulf of America. <applaus> vandaag komt Trump ook met nieuwe importheffingen van 25% voor staal en aluminium. Bij een show van volkszanger Django Wagner in Sonnenbreugel is gisteravond een man mishandeld. Hij kreeg onder meer klappen op zijn hoofd en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens getuigen is hij mogelijk beroofd, maar de politie kan daar nog niks over zeggen. De VN heeft er tien jaar naar uitgekeken en vandaag is het zover. De deadline voor de klimaatdoelen. Alle landen moeten vandaag aan de VN laten weten welke klimaatdoelen ze in 2035 willen halen. Toch gaan een heleboel landen de deadline missen, waaronder Nederland, volgens mijn collega Thomas is dat niet helemaal de schuld van Nederland. Want Nederland is daar niet alleen verantwoordelijk voor, want alle EU-landen doen dat in één keer samen. En de EU als geheel die gaat ook die plannen niet op tijd inleveren. Dat is in ieder geval al duidelijk. Sommige landen zijn niet heel enthousiast om nieuwe plannen te maken, omdat bijvoorbeeld de VS niets meer wil doen. En dat vinden de landen oneerlijk. En de gevreesde hurktoiletten zijn terug. De meeste men mensen kennen ze uit Frankrijk. Maar volgens het AD duiken ze nu steeds vaker op langs de snelweg in Oostenrijk. De toiletten bestaan uit twee voetsteunen. Je moet dan hurkend in een gat in de grond mikken. Het gaat nog wel eens mis met alle gevolgen van dien. Natte benen bijvoorbeeld. En ook klagen mensen over beenkramp. Het weer, een grijze dag is het. Alleen in het noorden breekt af en toe de zon door. Later vandaag komt er in het zuiden regen. S'avonds mogelijk ook wat natte sneeuw. Het wordt een graad of vier, maar door de wind voelt het kouder. ZFM The dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file nog op de Noord-Hollandse wegen. Je hebt nog wat vertraging. 10 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, bij Amsterdam Zuidoost. 10 minuten op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij uh, knooppunt De Hoek staat 2 kilometer file. A, de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwmeer Bij Amsterdam Hemhavens 5 kilometer met een kwartiertje vertraging. En veruit de meeste vertraging op de a 44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 6 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Burgerveen en Afrit Noord.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 Yeah. Uh -huh. Candlelight See <laughs> you. Facilito me lo pego y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así ah.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 That's what I said now. princes, princess who adore you, just go ahead now. One last diamonds in his pockets, and that's a now. This one who wants to buy your rockets, ain't it it now. Marry him, or marry me. I'm the winner, let like me but can't you see? I ain't got no bitch up in the tree, but I'm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 And if you like to talk for hours Just go ahead You. I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't.